...omhoog getakeld. Alle mijnwerkers liggen nog in het ziekenhuis, maar de verwachting is dat sommigen vandaag al naar huis mogen. President Piñera zei dat de geslaagde reddingsoperatie het land eenheid heeft gebracht... ...en het imago van Chili wereldwijd heeft verbeterd. Het weer, vanuit het noorden toenemende bewolking en vooral in de kustgebieden af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NO.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 En nu de herhaling van Goedemorgens Antwoord. We zijn terug in Hotel Hoogland bij de paddenstoelen van Floris. En bij het, voltaal, nee, het bijna voltallige bestuur van BGZ. Voltallig, min 1. De voorzitter is helaas afwezig. Die is uh, zijn uh, kunstkennis aan het bijschaven in Amsterdam, heb ik begrepen. Hij wordt driftig ja, ja geknipt. Klopt. Ja. Um, we hadden het nog even over kunstkracht. En iemand vroeg aan mij net: hoe vond je de voorstelling? Ik vond hem geweldig. Uh, Connie Lodewijk, hebben jullie gevraagd daarvoor? Ja. En, en, en zij springt gelijk op, hè? Nee, maar hij zit er nog niet. Ja. Uh, Mona Meijer, die heeft uh, Connie Lodewijks uh, benaderd daarvoor. En die was gelijk enthousiast. En het kwam allemaal goed, zei ze iedere keer. Ja, dat zegt ze altijd. <laughs> ja. Maar het komt ook oh. allemaal goed. Hè? Ja, het was fantastisch. Ja. Ja, het was weer was... Ah, het was precies... ode aan het licht. Was ja. het, hè. het was precies droog. Hè. Ja. Tien voor acht werd het droog. En toen uh, kon... Ja, jawel. Het was echt, echt droog. Ja, behalve de plassen waar je in stond. Maar, uh, ja. Ja. Nou heb ik toch naast mij een aantal mensen met paraplu staan. Maar goed. Ik stond zonder paraplu. En het wisselde. Het, het, het maar het was helemaal niet erg. Gewoon, het was gewoon... Ondanks dat het zou regenen een klein beetje. Was het was gewoon een spektakel om te zien. Het was prachtig mooi. Uh, en nogmaals, ik zou er meer bekendheid aan geven de volgende keer. Want... Ik hoorde achteraf, uh, ja, jammer dat ik het niet gezien heb. Goed, we hebben nog meer bestuursleden. We hebben nog niet met Nelke gepraat. Nelke! Ja. Als je achter, bent hij zit achter het nietje. Jij bent van de evenementen. Met evenementen, ja. En dat is eigenlijk. Um, nou ja, dat behelst alles wat we het hele jaar door doen: dat is zowel uh, dingen die we doen voor vrienden van uh, de kunstkracht. Um, onder andere ook het project natuurlijk van, uh, van Mona, um, nou, dat doe ik eigenlijk wel veel samen met haar. Zij is uh, de grote bedenker eigenlijk van heel veel creatieve uh, uh, dingen in, uh, in Zandvoort. En, um, Jouw vraag over uh, inderdaad het dansevenement. Ja. Dat wordt natuurlijk wel overal genoemd in een boekje. En het was voor ons natuurlijk ook weer een leermoment om dat misschien apart uh, te benoemen. Ja, dat Want het is... was een aparte avond. Ik, Daarvoor ik... hadden we ook twee. De ene avond was natuurlijk uh, het, het feest voor het openingsfeest. Ja. En de andere avond was dus uh, dansspektakel. En uh, ja, dat komt misschien eens dus duidelijk uit. Maar ja, dat is dan... Een ik neem het een je ook niet kwalijk hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, maar als je dat zo hoort, jij hebt dan de... Ik heb de, van genoten. opinie van iedereen. Ja. En we vonden het zeer spectaculair uh, wat er dan dus gebeurt. En uh, ik heb gehoord dat ze misschien nog een keertje in Caprera kon optreden ermee. De muziek vond ik fantastisch. En ik, zeker ik zou haar vragen, vragen, doe het nog een keer. Doe het nog een keer, ja. ja. ja omdat je dus uh, aan, de, aan de vloedlijn zo'n beetje dan staat. Nou, het was je of je in de branding stond. Zeker als je dichter bij de muziek ja. stond. En uh, nou ja, je betrekt ook uh, de bevolking gewoon, uh, niet van Zandvoort, maar ook van omstreken erbij. Ja, je, zit, dus je, je biedt wat meer dan alleen uh, de kunstroute. En uh, ja, ballet en alles, kunstvorm, muziek, alles is eigenlijk een kunstuit. Ja, je dus, je uh, zit wel een beetje met het licht natuurlijk. Nu uh, werd het uh, donker op tijd, je kan het niet van de zomer doen, want dan is het half elf. Dan, dan, dan gaat het niet. Een beetje, Misschien in het voorjaar nog een keer. Ja, wie weet. <laughs> Zijn er nog evenementen in de planning? Um, nou ja, we zitten te denken, of misschien iets met kerst doen. Maar voor dit jaar is het eigenlijk kunstkracht 12 natuurlijk. Het weekend in oktober is het, is het grootst. Maar er is nog iets voor 50 plus. Ja, er is nog nou, dan een... Even het een woord aan Herbert. Er is nog een nationale... We gaan even naar de PR-commissie. Een nationale 50 plus dag is er nog... En die, uh, 6 die, uh, november? Je, ja, 6 november is dat in Zandvoort. En uh, daar doen een, een aantal verenigingen in Zandvoort aan mee. En de BKZ doet daar ook iets aan. Wij geven een, uh, een, een, een nou, workshop, mag ik niet zeggen, want dat moet er moet gewerkt worden natuurlijk. Er <laughs> wordt niet echt gewerkt, maar in ieder geval een presentatie over kunst kopen. En waar is dus, dat? Dat is uh, in het atelier, het uh, atelier Aquaba, het schelpenplein, dus de smederij. Dat, dat is de midden in Zandvoort, ja. Ja, dat weet uh, iedere Zandvoortenaar denk ik wel. En er wordt dus uh, drie keer een presentatie gegeven, 12 uur, 2 uur en 4 uur s middags. En dan gaat het over kunst kopen. En dat is vooral praktisch gericht. Dus van, wat moet je nou wel doen en wat moet je vooral niet doen? Als je, laten we zeggen, iets als kunst wilt kopen. Niet je schoonfamilie meenemen, want dat geeft een hoop oneenigheid. Dus, hè, dat zijn dus de elf raders. Moet je zelf zijn, doen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Er zijn ook een aantal aanraders gewoon. Maar noemen de, ze een aanrader? Een aanrader is gewoon, uh, laten we zeggen, uh, een lijstje maken van, van dingen die je zou willen kopen. En dat gewoon afstrepen. Gewoon dat Afvallen, dat valt eraf, dat valt eraf. Dus een soort negatieve selectie maken. Dat werkt het beste. En, uiteindelijk... en je moet natuurlijk als je iets koopt, ja, uh, en je moet er als man vrouw samen naar kijken. Je moet het wel mm. eens zijn. Want dat gebeurt natuurlijk ook vaak. De ja. man vindt dat leuk en de vrouw vindt dat leuk. Dus uh, handig om uh, het allebei leuk te vinden. Het is ook goed dat is... trouwens. <laughs> <Ja>. <laughs> het is ook goed trouwens om als je iets gezien hebt, om nog een keer terug te gaan en opnieuw te kijken. Ja ja nou, loop je ja. het risico dat weg is. Ja. Nee, maar ja, kijken, ja, kijken wat er met, met, met je emotie gebeurt. Ja, je kan, ik ja. heb een, een keer een schilderij verkocht aan een, een dame uit Arnhem. En die ging iedere dag op de site kijken naar hetzelfde schilderij. En op een gegeven moment kocht ze dat. Ja. Toen zei ze zei nou, ik, ik moet het schoon hebben gewoon. Ja. En zo weet dat een ja. beetje kennelijk. Ja. Ja. Belker, even, BKZ is zich ook aan het manifesteren buiten Zandvoort. Mm -hmm. Is dat ook iets waar jij je mee bezighoudt? Um, ja, voorheen was het dus uh, vrienden van, maar we proberen het ook altijd uh, um, één of twee keer per jaar uh, met een groep kunstenaars te exposeren. Uh, een keer in het museum geweest, mm. kunstbedrijf Heemstelen. En we proberen elke keer een andere locatie te vinden waar we met ons groep uit voor presenteren. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Ja. Ja. En, en lukt dat goed? Ja, ja dat gaat heel ja. goed. Ja. Ja. Wat is de volgende, volgende plek waar jullie mm. willen neerstrijken? Nou, ja, daar gaan we gewoon met elkaar ook over discussiëren. Wat, ja. uh, wat voor aanbiedingen komen er en hmm. wat is een leuke locatie om daar weer een keer keertje te zijn. Hmm. En ook, ook vooral ook buiten Zandvoort. Ja. Denk en het is ook alweer het uh, aantrekkelijke dat er uh, gast geweest zijn. Waardoor de mensen met ook stromingen vanuit de, buiten de regio uh, in aanraking komen. Want een hoop Zandvoorters, ja, die, weten wel de, die kennen de meeste... Uh, kunstenaars wel, maar het is best leuk om er het nieuws aan te bieden. Ja. En van daaruit word je soms ook uitgenodigd. Je kunt ook natuurlijk gast worden in een andere plaats. Ja. Dat is het leuke van wisselend ja. exposeren. Ja. Ja. Uh, nog één bestuurslid blijft daarover. Algemeen bestuurslid Xandra Algera. Algera. Algera, Algera, ja. Algera. Uit de Zwallewees staat 1 b 21 21b, ja, ja. Wat doe jij in het bestuur? Uh, er staat zo mooi achter mijn naam algemene ja. zaken. Ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Nee. Uh, ik ben als enige niet-kunstenaar in het bestuur uh, gebleven. Uh, nou, ik, dat was mijn volgende vraag. Iedereen die schildert en dicht en maakt foto's... Alleen ik vind jou niet terug op de site als... Nee, uh, als nee. ik heb natuurlijk wel uh, voeding met kunst. Ik heb twintig uh, jaar voor de klas gestaan uh, en uh, kunstbeschouwing en uh, uh, textiele werkvormen les gegeven. Uh, maar ik kwam twee jaar geleden in Zandvoort wonen en toen uh, heb ik de kunstroute gelopen en toen uh, zag ik dat er um, um, uh, mensen gevraagd werden in het bestuur uh, die geen kunstenaar waren. En nou hou ik heel erg van organiseren en van uh, de boel uh, van bovenaf bekijken. Dus wat, ik heb op me genomen uh, de Kunstkracht 12 te coördineren. Ik, iedere maand uh, liet ik alle uh, contactpersonen van de. Want ik heb commissies ingesteld van de commissies bij mij thuiskomen om hun verhaal te doen, een uh, deadline te stellen, uh, nou ja, problemen aan de kaarten, uh, ideeën op te doen. Met elkaar in gesprek blijven natuurlijk ook. Weten wat een ander doet. Dus dat heb ik nu twee jaar gedaan. Nou, ik heb een heel goed gevoel over afgelopen weekend. En ik hou van processen. Dus ik heb ook een. We zijn natuurlijk heel erg gegroeid. Van een vereniging van zeven mensen tot nu bijna veertig of 14 was minimaal, oh, maar goed, nou, tot, bijna, 30. tot bijna ja. 40 ja. nu. Hè? Ja. En uh, dat brengt natuurlijk ook best wel organisatorisch probleem met zich mee. Dus we, ik wil het graag allemaal, uh, dat bestuur, doorzichtig houden. En ja. uh, weten wie wie is en wat hij doet. En Dus de taken en verantwoordelijkheden. Dus ik heb, uh, daar ben ik nou ja, voorlopig mee bezig. En uh, ja, algemene zaken is dat wat op mijn pad komt, dat uh, Dus uh, ik, uh, algemene zaken kunnen we vervangen door coördinatie en organisatie? Maar nou, we laten het lekker ja, zo staan. Ja, kan ook. Ik kan heb er ook. niks mee te maken. Ik wil even terug naar, uh, naar de PR. En daar heb ik twee vragen aan en graag uh, wat korte antwoorden gezien de tijd. Want Ga er zijn kopieeren. nog twee uh, onderwerpen. Ik heb ergens gelezen dat jullie een andere plek zoeken om te exposeren. Uh, ja, uh, dat is nu uh, de bushalte. Uh, de tijd we de bus hadden gebruiken is met, ik geloof, een jaar of tien maanden verlengd. Ja. Ja, dus we kunnen daar nog een tijdje in zitten. Maar daarna zou het aardig zijn om een plek te hebben waar je gewoon kunt, ja, workshops kunt geven en kunt exposeren. Uh, misschien een atelierruimte, hè, dus uh, allemaal annex. Okay. Dus daar we, ja, moeten we eens keer naar kijken. Ik, uh, in de, in ik het was, dorp, niet te ver. Ja. Nou, ik was tijdens de kunstgracht in het zwembad... Ja. En de dames die daar uh, bezig waren en de meneer die daar uh, exposeert, die, die ja, gebruik ik het als atelier een beetje. Ja. Die waren een beetje teleurgesteld over de, de, de opkomst. Ze lagen een beetje buiten de route. Maar is het ja. zwembad op zich niet leuk als atelier? Ja, ja, het ja, zwembad gaat plat. Ja, dat, ja, dat gaat, gaat nog wel even duren. Nou, no, no. Over vijf jaar oh. is het weg. Nou, maar er zitten al mensen. Ja, daar en, ook, ja. het is, en het is ook weer lastig bereikbaar. De bushalte was natuurlijk helemaal uniek. Het is uniek. Het komt ja. van alle ja. kanten ja. af. Maar het moet gewoon niet te ver van, uh, van het centrum zijn, want dan, dan okay. trek je geen uh, toeristen en met Nee, publiek, nee je, dat is zo. Nee. Maar we willen het wel heel graag doen. <coughs> Zo'n permanente plek, zeg maar, is in Zandvoort, mm. waar geëxposeerd kan worden. Workshops gegeven. Ja, en ja. workshops, okay. et cetera. We wachten af wat het wordt. Ik heb nog één een, een kleine vraag en daar graag uh, een beetje samenvattend op... Aan, want ik was er ook bij dat het gebeurde. Tijdens Kunstkracht 12 bij de openingspeeches. Er staat heel simpel in de krant dat er een opstootje was. Ja. En heel veel mensen om me heen, wat is er nou al gebeurd? Ja. Um, wie zal daar iets over zeggen? Uh, zal ik, ik was mij er. Over oh, mag gaat er het over zeggen. Uh, Ik denk dat het door onze gastspreker uh, kwam, uh, David Polak. Dat is de voorzitter van de Nationale Kunstweek, uh, wat over heel Nederland gaat. Dus voor ons was het hele eer dat hij uh, komt. Want meestal is hij alleen maar spreken waar minimaal uh, duizend mensen zijn. En, en liefst de televisie erbij? Het liefst wel, ja. <laughs> uh, ik zelf vond dat hij een goed verhaal had, uh, gezien dat er... Dat hij de kunstenaars probeerde wakker te schudden. Van jongens. Als je wil verkopen. Je moet zelf wat aan je PR doen. Ik zal het proberen kort te houden. En kom op. Uh, kom uit die ateliers. Mm. Nou. Dat is voor sommige mensen. Die hebben zich aangesproken gevoeld. Want die zeiden van. Ja maar ik doe er zo van mijn PR. En nou. Dus eigenlijk. Hij sprak in het algemeen. En twee mensen die zich ontzettend aangesproken voelden. Die uh, kwamen daar tegen in. En ik. Ik denk dat dat een stukje onbegrip was. Ze hebben later nog wel met elkaar uh, staan discussiëren. Daar ben ik ook bij geweest. En nog dingen uitgelegd. En ja, het was een beetje een strijd. De een vond dat ze heel veel deed. En die begreep niet dat dat eigenlijk voor de rest van de kunstenaars is. Maar okay, nee, dat is in het eigen... wakker schudden. Ja, Dit was echt ja. wakker schudden. Dat was zijn bedoeling ook van jongens, doe meer gewoon ja het was niet, niet wel... de juiste plaats in het moment. nou dat, dat vond ik ook alleen het is, uh, het is gebeurd we hebben de uitleg gekregen. ik dank jullie. we moeten we moeten het is wel, uh, uh, met plezier weer naar huis gaan het is goed uitgesproken. oké okay, goed uitgesproken. ik heb nog één vraag. Laat de vrienden van BKZ hoeveel zijn dat er? 32 Nee, de vrienden. Ja. 32. 32, ook 32. Gelijk aan de kunstenaars. Dat is niet veel. Nee, nee. nee. Uh, we hebben er iets meer gehad, maar jongens, dat was voor een jaar. En die betalen minimaal uh, 25 euro per jaar en worden uitgenodigd door, als er weer een expositie is, of uh, onze midwinterborrel. Daar zijn we mee aan het werk, maar we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Oké, okay. heb is voor jullie, jullie hebben er een lid bij. Hey. Een vriend bij. Dat is leuk, okay. wel hartstikke fijn. Leuk toch. Ik dank jullie hartelijk voor de komst en uitleg. Ja, ja. Cultuur, politiek, sport interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen zandvoort op Ziafel. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is over, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place. My memories gather round her. My as lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country road. My home far away Driving down the road I get a feeling That I should have been home Yesterday Yesterday We zijn er weer in, nog steeds bij Hotel Hoogland. En uh, het zestal wat hier zat is vervangen door een eental. Armand, Dessier, welkom. Dankjewel. Ik heb uh, een vraag. Ik heb naar de website gekeken: Natuurlijk Zandvoort en de Stichting Geluidsvinden Zandvoort. Is dat uh, één website, zijn dat twee websites, is het een combinatie van? En nou, je moet eigenlijk. de de website van uh, Natuurlijk Zandvoort, oftewel het eerste waar je binnenkomt, is eigenlijk de intro voor Stichting Geluids in de Zandvoort. En dat is Natuurlijk Zandvoort? Dat is Natuurlijk Zandvoort. Okay. Dus Stichting Geluids in de Zandvoort heeft geen eigen website? Die maakt gebruik van okay. de website Natuurlijk Zandvoort. Dan is dat duidelijk. Dus als mensen daar informatie over uh, willen hebben, over de Stichting Geluids in de Zandvoort, gaat dat via... Natuurlijk, Zandvoort. Dat klik je aan en ja. je ziet iets van Zandvoort. Eh, nou, dat is een mooie foto. Nou, fijn, dankjewel. Alleen, dat Zandvoort is zelf vertrild. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. <laughs> Goed. Um, je bent hier gevraagd om nog eens duidelijk te stellen wat het doel is van de stichting geluid in de Zandvoort. Ga je gang. Nou, dankjewel. Ik, uh, ik ben er ook heel blij mee, want uh, ja, de... Vorige week uh, was het een poging, maar ja, het was een, een dermate lawaai. Het, het leek meer op het circuit als uh, op een uh, samenkomst van mensen die. Uh, nou, maak een je een over het circuit. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik, ik geef maar even uh, aan. Dat het, je hebt helemaal gelijk. Uh, nou, het gaat er gewoon om dat uh, wij willen eigenlijk een keer gehoord worden. En, het vervelende is in Zandvoort, als je zegt van de stichting Gluis in de Zandvoort, dan springt iedereen van zijn stoel. Want dan zegt men meteen van, ik ben voor het circuit. Nou, dat is prima. Ik bedoel, wij zijn ook niet tegen het circuit. En dat is wat mensen over het algemeen niet begrijpen of niet willen weten. Uh, ons doel is gewoon onnodige herrie te voorkomen. En als je weet dat er een circuit is, dan hoort daar herrie bij... Zelfs wij snappen dat. En, maar het punt is. Dat is niet bespreekbaar in Zandvoort. Als wij vragen van. goh Kan er om de een of andere reden. Uh, reële en sociale. Regels gesteld worden aan een vergunning. Die een bedrijf krijgt. En of dat nou een schietbaan is. Of uh, voor mij part vliegtuigen die overvliegen. Of een strandtent houden. Die uh, tot drie uur s'nachts uh, vergunning wil hebben. Dan gaan we. Ons een beetje afvragen van wat is reëel. Nou, en zo vlug het woord circuit in Zandvoort valt, dan schijnt iedereen de realiteit, euh, nou ja, op een hoop te gooien en zeggen: kom niet aan het circuit. Nou, wij willen wel aan het circuit komen, maar op een sociale manier. Volgens ons is Zandvoort en een woonplaats en een plaats waar activiteiten plaatsvinden. Maar als je nu weet, want Eigenlijk onze problemen zijn niet zozeer met het circuit, maar met de politiek. Want de politiek zorgt ervoor dat de mensen op een verkeerde en irreële manier geïnformeerd worden. Als je nou weet dat de raad, die heeft een brief gestuurd naar de provincie. De provincie is namelijk degene die de vergunning moet verlenen. Daar is ingesteld, oké, okay, we hebben na veel vechten de 7 Ubo-dagen gekregen. Maar we willen niet dat er aan de vergunning, een idiote vergunning durf ik te zeggen, iets gebeurt. Nou, dan denk ik dat het goed is dat er ook nog mensen zijn die zeggen van, ja, hoe zit dat dan in elkaar? Over welke vergunning heb je het nu? Ik heb het over de vergunning van het circuit. Ja. Uh, waarmee dus de standaardvergunning? Circuit, de standaardvergunning. Waar uh, de aantal decibel in beschreven staan? Onder andere. Okay. Maar er staat ook de openingstijd dat men mm -hmm. geluid mag maken. 9 uur morgens toch? Uh, dat zou je ja, denken dacht. ja, maar dat begint om 7 uur s ochtends, via de vergunning, tot 23 uur s avonds. Mm -hmm. Nou dan zeg ik op mijn beurt, ieder normaal denkend mens, althans uh, ja. zo vertaal mm -hmm. ik het, die zal zich afvragen van is dat nou ik echt ben nodig? De, in de radio uitzending, ik ben even een beetje ik word even... Uh, <laughs> Kijk, nee, maar ga rustig dus door. Het begint, het begint weer. Ja, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee, nee. Grapje, ga rustig ja, door. Ga rustig door. We hadden het over de tijd. Dus als je nou hoort dat er een vergunning gegeven wordt van 7 uur s ochtends tot 23 uur s avonds. Mm -hmm. Nou, dan zeg ik op mijn beurt. Hoe kan de politiek nou gewoon zonder meer eens zijn van vergun dat maar. Dat is bijna hetzelfde dat je tegen een strandtent zegt van nou, bekijk het maar en maak maar herrie. Mm -hmm. Of tegen een ander bedrijf. En het gaat niet tegen het circuit. Ik bedoel, als daar een, een chipsfabriek stond... of als staat er hoogovens... of als staat er wat anders. Het maakt niet anders. uit. Het, maakt niet het, gaat, uit. Maar het, het gaat om, om geluid. De, het gaat om geluid. En dat dat plaatsvindt... Ja, nou ja, goed, dat, dat weet je. En nogmaals, wij zijn niet tegen het circuit. Nee, je bent tegen het geluid. Dat ja, wij zelf, zijn dat, tegen dat helder, het geluid. En dan kan je zeggen... Ja, een circuit zonder geluid, dat kan niet. Dat kan haast niet. Nee. Nou, dat realiseren wij ons ook. Dus zeggen we... Maar wat Nee, wacht even. Dus, dus zeggen wij van, er zijn UBO-dagen. Nou, ja, dat zijn eigenlijk dagen die, daar weet je misschien van hoe die tot stand gekomen zijn. Mm -hmm. Maar dat zijn in ieder geval uitzonderlijke dagen die eigenlijk normaal niet zouden kunnen. Ja. Dat zijn er twaalf. Nou, dat is niet niks. En daarnaast zijn er gewone races en, uh, bedoel ik, de officiële races en de bijbehorende trainingen. Nou, dat begrijpen we. Dat heeft een circuit nodig om te floreren, ja. om te bestaan. Motorsport, uh, voor de auto en motorsport is het goed. Prima. Dus tot zover denk ik dat er heel veel mensen achter ons staan. Dat denk ik ook. Als, als oh, het... Oké, okay, nou, dat vind als ik wel al het... heel fijn. Nou, als je dat helder zo bekijkt op geluid technisch uh, ben ik het wel met je eens. Maar, jij zegt zelf al, uh, als je geluid zegt, kom niet aan mijn circuit. Ja. Dat zal je moeten doorbreken bij de mensen. Nou, dan denk ik van, ik ga ervan uit dat er in ieder mens iets sociaals zit. Daar ga ik ook vanuit. Nou, prima. Dan zeg ik op mijn beurt, we wonen naast elkaar. Het circuit en bewoners. Nou, de bewoners houden rekening met het circuit. Ja. Want die krijgen regelmatig een, een hoop herrie over hun heen. Of muziek voor een hele hoop mensen. Maar goed, uh, dan zeg ik van, uh, ik kan die muziek helaas niet afzeggen. Het is, het, is, het, is, het is niet jouw soort muziek? Ja, nee hoor, ik vind het prima. Maar het gaat irriteren, nee, het gaat irriteren als je weet dat het niet nodig is. Hmm. Wanneer is het niet nodig? Nou, dat is een goede vraag natuurlijk. Want voor de een wat nodig is, is voor de andere niet nodig. Maar ik denk... Nou, in het algemeen denk ik dat als je een activiteit beoefent... die je op een andere manier zou kunnen beoefenen... en dat je daarmee mensen niet tot last bent... En er is een mogelijkheid voor dat je kan stellen van het is niet nodig. Maar wacht eventjes, als je nou weet dat er miljoenen en miljoenen uitgegeven worden in Nederland tegen geluidsoverlast. Het is een, een, een van de grootste problemen in Nederland. Dan denk ik van waarom kan in Zandvoort het nu alleen maar zo zijn dat een vergunning voor het circuit afgegeven wordt waar... Die echt werkelijk zo ruim is. Daar, is. daar is iedere ondernemer in Zandvoort. Die zal zijn vingers erbij aflikken. Het mm. is ongelooflijk. En dan zeg ik op mijn beurt. van: Nou dat is toch niet te rijmen met een, een, een beleid in Nederland. Nou, Het is een beleid in Zandvoort. En een, een nee, nee, nee, in nee, Nederland ja. is natuurlijk ook op uh, geluidshinder gericht. Dat ben ik helemaal met je eens. En die, wat jij zegt is dat Zandvoort iets aan de geluidsvinden zou moeten doen. Wil ik even terug naar uh, je eerdere opmerking? Je, kon, je zegt je kan het ook anders doen. Hoe kan je een circuit anders ex exporteren als overdag? Want ik vind, er staat hier uh, vergunning tot 2300. Dat gebeurt bijna nooit natuurlijk. Vijf nee, uur is dat, meestal afgelopen. Nou, was het om vijf uur maar afgelopen. Ja. Ik bedoel, als je zomers in je tuintje of op je balkon zit en je hoort altijd op de achtergrond het circuit, dan denk ik van ja dat. dat en vaak gaat het dan om één of twee wagens. Want mm -hmm. het gaat er gewoon om van... Er is iets aan te doen. En als je nou bijvoorbeeld Wat is er aan te doen? Nou, concreet. Een, een, concreet. We hebben een circuit in Assen. Ja. Daar zijn ook vergunningen. En daar zijn, nou als je nou weet dat de vergunning in Assen... Vele en vele malen zwaarder is dan in Zandvoort. Mm -hmm. Dan zeg ik gewoon, er is een hele grote rechtsongelijkheid. En hoe komt dat? Dat komt gewoon omdat de politiek hier zo ja, ik moet het gewoon zeggen over het circuit, gewoon een heel slap en asociaal beleid heeft. Durf ik te zeggen, asociaal beleid. Dat komt gewoon, men wil geen rekening houden met anderen. En dan kan je zeggen van ja, hoe, hoe zit dat dan? Nou, als je bijvoorbeeld brieven schrijft naar de politiek, en dat mm -hmm. zijn heus geen scheldbrieven of andere brieven, je krijgt geen antwoord. Dat is niet netjes. Oké. Okay. Als uh, de burgemeester uh, brieven schrijft naar de minister om zeven ubo-dagen te krijgen mm. en daar wordt het economisch belang tien keer overschat, hoe, hoe mm. noem je dat? Ik heb de brief niet gelezen. Nee, hoe noem je dat als iemand de, de boel tien keer overschat? Dus het gaat om, om cijfers die, die uit de lucht gegrepen zijn. Het, het zijn gewoon leugens om iets te krijgen en Zandvoort houdt het op die manier gewoon helemaal gesloten. Een discussie is niet mogelijk over het circuit. En dat vind ik een, een, grote, een groot probleem hier. Mm -hmm. En daar is de politiek, en er is nog een Zandvoortskrantje wat heel erg pro is, is ook goed. Maar geeft dan in ieder geval aan van, oké, okay, er zijn ook andere stemmen. Is het gebruik van het circuit in de loop der jaren veranderd? Jazeker. In welk opzicht? Ehm... Um, het ligt eraan hoeveel je teruggaat, maar de vergunning die is nu 13 jaar oud. En 13 jaar geleden was er veel minder gebruik door de weeks. Want daar gaat het om. Het gaat hoofdzakelijk om gebruik door de weeks. Mm -hmm. En de provincie, die, want het is niet alleen de politiek in Zandvoort... het is ook de politiek van de provincie. Want het is natuurlijk interessant om een circuit binnen Noord-Holland te hebben. En dat is ook goed. Maar als je nou nagaat wat er met de heer Hoijmeijer is gebeurd dan wilden ze, het verplaatsen, wilden ze het verplaatsen naar Den Helder. Nou, wie gaat er nou in zijn hoofd halen om het naar de meeste uithoek van, van Noord-Holland te douwen, een circuit? Dus dat zijn geen oplossingen. En meneer Hoijmeijer had volgens mij ook een dubbele agenda, want die wilde graag grondvrij hebben om zijn huisjes neer te zetten, denk ik. Maar daar is nog een onderzoek naar. Dus dat is ook weer zo'n voorbeeld van politiek. Er, er gebeuren gewoon allerlei... Dus het probleem zit hem eigenlijk in de exploitatie... ...in de avonduren in de week. Nee, het probleem zit hem in de vergunning, in de politiek. Die ja, niet... maar... uh, die, die, die vergunning laat dat kennelijk toe. Ja, nou, ja, die vergunning laat dingen toe waarvan... ...waarom, waarom hoeft er geen uh, verschil te zijn tussen dagen dat er races zijn... ...en dagen dat er gewoon exploitatie is. Er komen uit heel Nederland de motorclubs en dingen... Met een, een, een makkelijke regeling kunnen de restricties aan motoren of auto's gegeven worden. Dat kan in assen, dat kan in andere circuits. In Zandvoort is het gewoon, alles is mogelijk en moet blijven. Het is meer en meer en meer. Maar je wilt, even, u wilt even verplaatsen van het circuit naar de lucht boven Zandvoort. Houden jullie je daar ook mee bezig? Met het toenemend gebruik van het luchtruim boven Zandvoort? Daar ben ik in het verleden ook mee bezig geweest. En dat is op de website ook te zien. Uh, vooral met uh, uh, de komst van de nieuwe baan in, uh, bij Schiphol hebben we, nou ik denk dat dat alweer een jaar of acht geleden was, was er een hele grote toename van, uh, van vliegverkeer boven Zandvoort. Uh, nou toen bleek ook dat Zandvoort niet in een commissie zat die, die, die daarover ging. Dat was uh, doorgeschoven naar Heemstede, dacht ik. Nou, dat klopt. Maar goed, dat geeft niet. Maar dat heb ik. Heb is, het is het niet raar dat Zandvoort uh, geen deel uitmaakt van cross? Uh, nou ja, ik bedoel, Zandvoort is voor meer geluid. Ik bedoel, we willen ook een, schi een buitenschietbaan weer hebben. Dus dan denk ik van. En natuurlijk is dat vervelend voor de mensen die van buiten schieten houden of van schieten houden. Maar doe dat in een kelder of doe dat in een, in een gebouw. Er komt straks een nieuw hockey, uh, althans dat hopen we, een nieuw hockeyparadijs. Uh, Misschien is het een, een optie om daaronder iets, uh, iets te bouwen. Maar dus, wij zijn niet alleen een circuit. Wij kijken gewoon kritisch naar van wat is er. En waarom moet er nu weer een schietbaan? Als, nou. Ik, als je nou weet dat nee, nou daar al een vergunning voor klaar lag... Die kant nog wel raakte. Die is gewoon teruggegaan om, om het reële te bekijken. Uh, toevallig weet ik een, een aantal dingen van de schietbaan af. Heel, heel, heel lang geleden was daar een schietbaan. Ja, dat, dat en uiteindelijk hebben de, de heren van de schietbaan alleen maar gevraagd voor een herstructuring van de schietbaan. En dat is uit de hand gelopen. En nu zijn we al acht jaar bezig met de schietbaan. En dat vind, ik, dat vind ik een beetje de andere kant op. Nou, maar ik wil en even en terug. Het ging want... om de stichting. En, en ik wil nog even op die schietbaan. Ja. Daar werd voorgesteld om de maréchancé te laten schieten. Daar werd voorgesteld om allerlei andere toestanden daar. Dat dan klopt. denk ik van nou ja. Is, ja vanuitgaande dat Harry hier bovenaan staat. Dan zeg ik ja, moet je het doen. Maar ik denk niet dat iedere burger daarachter staat. Dat heb ik je nu een paar keer horen vertellen. Harry uh, staat bovenaan in antwoord. Ik wil het een klein beetje afronden hiermee, maar uh, hoe nu verder? Want je geeft de, de, je werkt, het gaat niet over geluid, het gaat over de politiek, hoor ik steeds. De politiek wenst daar niet veel aan te doen, volgens jouw uitspraken. Hoe ga je daar nou mee verder? Mo Moet je dat landelijk gaan aanpakken? Of, want je kan hier natuurlijk wel blijven roepen in Zandvoort. Nee, nee, nee. nee ik denk dat... Of kijk, provinciaal? En wij horen dan ook vaak, uh, ja, alles is democratisch tot stand gekomen. Want dat, dat horen we dan ook, maar... Ja, daar wil ik dan over opmerken van democratie is natuurlijk prachtig, maar als je ook de goede informatie krijgt. En niet als er alleen geschreeuwd wordt van het moet en het dit en het dat. Dat is duidelijk. Ik heb bij de provincie bijvoorbeeld gehoor, te horen gekregen, ja, want mijn eerste vraag was waarom 7 tot 23? Ja, dat staat in de wet. Nou, toen dacht ik van nou oké, okay, daar kan ik niks aan doen, maar men schijnt dat ook in een vergunning aan te kunnen passen. Mm -hmm. En dat hoor je dan niet. Nee. Maar okay. wat we eraan gaan doen is ja, dat we tegen in onze ogen asociale vergunningen zullen we gewoon optreden. Dus als, als men niet zo handig is om een vergunning klaar te leggen waarvan men zegt... ...oké, okay, er komt een verschil in racedagen en in overige gebruik. En als men zegt van nee, het moet van 7 tot 23 uur. Dan zullen wij gewoon tegen die vergunning zijn. En voor de rest hoop ik dat men zo verstandig is... Om daar iets mee te doen. Want als een circuit hier wil blijven, dan zal je dat naast elkaar moeten hebben. Mm. En dan zal je dat sociaal moeten oplossen. En niet van één kant. En ik zou zeggen, ja, ik ben heel blij dat ik nu eindelijk iets kan zeggen. En dat ik was... hoop dat niet iedereen meteen opspringt als ik zeg. Nee, maar dat, dat was ook de bedoeling <laughs> dat je gewoon even klaar en helder kon vertellen hoe het in elkaar zit. Dat heb je gedaan. Uh, ik denk dat de luisteraars ermee kunnen doen wat ze willen. Ze kunnen naar de website gaan om te kijken hoe het uh, daar uh, verder mee staat. Natuurlijk, Zandvoort.nl. Okay. En ik Allemaal dank jullie. Bedankt. Uh, en ik hoop dat we er uh, in stand voor uitkomen. Doen we. Het laatste onderwerp in deze Goedemorgen Zandvoort uh, gaat over het hertendrama, zo mag ik het eigenlijk wel, uh, wel zeggen. Aan tafel zitten Peter Lammers en Ted Dekker. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Uh, Peter, je vertelde net, je hebt alweer iets moeten oplossen vanmorgen. Ja, ik werd, vanochtend, geprobeerd. Ik werd vanochtend vroeg gebeld door de collega's van de politie van Zandvoort. Dat er uh, de omgeving van de oude trambaan, achter de golfstad, dat daar een uh, hert zou lopen met een gebroken poot, waarschijnlijk door een aanrijding. Maar aangezien het beest zich verplaatst, uh, zijn we er een aardig tijdje mee bezig geweest om te traceren. Dat is niet gelukt, dus ik heb de, nu de jachthouder van de Cannibal Golfing Country Club, want daar zal hij wel het terrein op gaan. En uh, de jachtopzichten van de waterleidingduinen heb ik gebeld. En die gaan nu kijken. In hun eigen terreinen, om te kijken of hun het her kunnen aantreffen. Wat voor functie hebben jullie, dat je ze zo met herten bezig gaat? Uh, ik werk zelf bij de politie Kermeland, een bijzondere wetten. En daar valt onder andere de flora- en fauna-wet onder. En wij hebben gewoon als politie hebben vreselijk veel te maken met, uh, met valwild. ...wild wat aangereden wordt, wat langs de kant van de weg wordt aangetroffen... ...wat uh, gewond of doodziek blijft liggen na een aanrijding. Automobilisten rijden heel vaak door, stoppen genees. Dus dan krijg je een melding van een burger. Ja, dan ligt daar zo'n beest en dan moet er wat gebeuren. Ja. Dus dan... en, en jij Ted? Nou, ik ben er eigenlijk uh, indirect tussen gekomen omdat uh, mijn vrouw is hier, als op wordt. En wij kregen heel veel meldingen via de dierenambulance, via de politie, maar ook heel veel van burgers over aangereden herten. Maar ja, volgens de Flora en Faunawet mag je er niets mee. Nou, toen is de maatschappij van Diergeneeskunde erop ingesprongen. En uh, ja, ik, ik, ik heb gedaan wat ik kon doen, maar ik mocht niks doen. Mm -hmm. En mijn vrouw die mocht ze alleen afspuiten. Mm -hmm. En dan heb ik het over herten met twee, drie gebroken poten, open buiken, noem maar op. Maar het zijn Bijna 100% mannelijke herten. Het zijn geen hinders, het zijn allemaal herten. Dus allemaal gewijdragers. Ja. En zo'n gewijdrager van een 80 kilo, in stress, met zo'n groot gewei op zijn kop, is levensgevaarlijk. Dus dan was je met drie, vier man zo'n beest aan het vasthouden. En dan moest mijn vrouw, die moest hem dan euthaniseren. Daar werd ik niet blij van. Nee. Want dat was gewoon levensgevaarlijk. Nou, een, uh, via via de politie hebben wij contact met elkaar gezocht. we kennen elkaar al, al jaren daar niet van. en uh, we zijn uh, uh, via de, de wetgeving gaan zoeken wat de mogelijkheden zijn. nou en er, er zijn uh, op de Veluwe is daar ook een valwildregeling en daar, uh, dat is allemaal goed voor elkaar. als daar een, uh, een dier wordt aangereden, dan krijgt ze een ontheffing. en dan kan een, een, een boa kan dan optreden of weghalen of afschieten. Of Doe maar op. Maar er kan er wat gebeuren. Hier moest een dier gewoon gewond langs de kant van de weg blijven liggen. Van die, zelfs die, wie dier. moet zo'n ontheffing geven? De provincie en, en de politie. Maar volgens de Flora en Fauna wet mag je er niks mee. Moet die gewoon blijven, langs de kant van de weg blijven liggen. Ja. Maar is die, uh, die wet op de Veluwe is dat een aanpassing of is dat een lokale wet? Dat is, uh, een, uh, dat is een, eigenlijk een lokale wet... Dan kom ik bij de politie ja, terecht. Nou, het, is, ja. het, is, het is ontstaan uit een uh, de ministerie als schrijver van, uh, van een de zorgdragen zorgdrager destijds nog. Valwildregeling. Mm -hmm. en, uh, ja, op de Veluwe, wij praten hier, voor dit jaar praat ik over een aantal meldingen wat wij gehad hebben van rond de 180 tot nu toe. En dat zijn niet gelukkig allemaal aanrijdingen hoor. En ik zit ongeveer op een uh, bijna 50 aanrijdingen met, uh, met herten dit jaar. Dit jaar? jaar. Op de Veluwe praat je over het, uh, het vijftienvoudige hm. in een half jaar ja, ja. tijd. Dan gaat het echt om, uh, om meer dan duizend. Over maar die aanpakken. hebben dus een aanpassing aan, aan de wet gedaan of een, of een uh, aparte uh, valwildregeling getroffen ja. Ja. Um, over het... Waarom is dat hier nog niet dan? Nou, het staat hier eigenlijk een klein beetje in de kinderschoenen. Want okay. uh, het is iets wat wij... Ja, we hebben natuurlijk het duingebied rondom... Uh, in Kennemerland allemaal en rondom Zandvoort. En er werd... Ja, er wordt altijd wel een beest aangereden. En uh, het reewild dat aangereden werd, dat was meestal meteen dood. Mm -hmm. Maar de herten zijn zodanig groot, die we nu, uh, die we nu hebben lopen... Ja, uh, Af en toe blijft er leven een leven aan aanrijding. De meeste aanrijdingen waar je komt. Ja, en dan, dan, het, dan krijg je het verhaal. Door. Dan ja. krijg je het verhaal van je ja. moet het met z'n tienen vasthouden, omdat mevrouw dan een spuitje moet nou, gaan. Nou, ik heb erbij Afgelopen december was dat uh, ja. een hert wat aangereden was en kwam op zondagavond bij en uh, Hoop daar publiek. ligt een hert met een gebroken poot. Een heleboel publiekloos hmm. land en daar zit gewoon vijf man boven op een hert, om dat hert in met dwang te houden. Wat doet het publiek dan? Ja, die staan te kijken, die staan te snikken. 8 en W. Het is toch 8 en W, hè? Ach en ja. 8 en W. Hm? Ik heb al eens gezegd, op uh, persoonlijke titel, daardoor, ik wou dat een Dan Heb. Uh, verschrikkelijke lelijke kleur had. En een uur in de wind stonk en agressief was. En dan komen ze niet. Ze, ja, ja, afstand, ja. Ja. ze zijn te zijn ah, Maar dat is dus zo. Ja. Je hebt een, uh, um, ik heb het vanmorgen nog doorgekeken, ik heb het niet geteld. Ja. Uh, wel de onderste zin dat je in de uh, eerste drie maanden van dit jaar. al meer uh, hert had als vorig jaar. Ja. En nu heb je een compleet schema bij je. Kan je daar wat over vertellen? Hoe, hoeveel? Ik hou alle meldingen die in het dagrapport staan van de politie. Die door burgers gemeld worden. Mm -hmm. Dat zijn ook waarnemingen. Dat zijn uh, aanrijdingen. Dat zijn uh, schadegevallen. Als een tuin wordt, uh, wordt leeggepeuzeld. Die hou ik bij. Mm -hmm. en ik, zit dit, ik zit nu voor dit jaar zit ik al bijna op de 200. Meldingen? Meldingen. Vanaf 1 januari. Vorig ja. jaar had ik er wel geteld totaal 110. En natuurlijk wordt lang niet alles gemeld, hè? Nee. Ja. Nee, want er zijn natuurlijk ook mensen die... Nou, ja, laat maar aan. Ja. Ik meld het niet. Mijn, mijn voorvijver is continu lek, want dan komen ze s'nachts drinken... en ze gaan met de hoeven door het folie heen. in een vijverlek. Kijk, nou, ik ja. weet dat ja, de gemeente Loemendaal die houdt zelf een, uh, een rapportage bij... Ja. bij de gemeente binnenkomt. Ik heb de meldingen van de gemeente Zandvoort... die, houden, die krijg ik ook regelmatig toegezonden. En dan... Ja, er zitten wel eens wat dubbele dingen tussen natuurlijk... Hmm. Maar uh, ja, het schadesseizoen en het overlastseizoen uh, duurt eigenlijk elk jaar als ik het vanaf 2004 bekijk. Elk mm -hmm. jaar langer. Zijn er bepaalde gebieden die er echt uitspringen? Ja, ja dat is uh, de Zeeweg, Vogelzangseweg, Zandvoetselaan ah! en de Leeuwerikkelaan in Aardehout. Ah. Nou, dan heb ik dit jaar heb ik al meldingen. Daar heb ik zelf nog foto's van gemaakt op vrijdagochtend, dat ze in Aardehout stonden tegen de westelijke we van bij Haarlem, Haarlem Hoog. Daar stond een groep van een stuk of uh, 8, 9 hert in de tuin. En ja, dat raakt natuurlijk in paniek een keer hè, als je daar ja. staat. En we ja, hebben nu al meldingen ja. uit, uh, uit de Haarlemmeer vandaan. Het breidt zich uit, hè en daar wil ik straks nog even over hebben, want dan kom je bij de oorsprong van wat moet je ermee. Want het gebeurt natuurlijk in het gebied en het expandeert nu al naar Haarlem Hoog, hoor ik. Ja. Maar ik wil even terug naar het piketdienst. Doen dat meer mensen? Of zijn jullie met, met, met twee, nee, vier, dat zes? Vier mensen. Vier mensen? Nou, vier, we, in totaal zijn er zeven man. Maar ik heb als, uh, als er een melding komt via de meldkamer, dan krijg ik hem telefonisch door. Hij is een coördinator. Maar het ja, wordt dus dan... al een soort structuur. Ja, en dan ik heb, uh, ik heb eigenlijk gewoon uh, vanaf afgelopen december, vanaf afgelopen oktober vorig jaar, dat ik zeven dagen per week, 24 uur per dag dat ik de telefoon aan heb. Mm -hmm. En dan heb ik gelukkig een aantal mensen waar ik op kan rekenen, onder andere Ted, dat ik, uh, we hebben ook een stelregel, er moet gewoon binnen 10 minuten, een kwartier hooguit, moet er iemand ter plaatse zijn en, uh, om, om de ma om nodige maatregelen te nemen. Dus ik krijg een melding door en uh, ik ga bellen. Maar het is natuurlijk een heel groot gebied. Ja, Van Vogelensang ik heb, uh, tot Bloemendal. Heel Kennemeland. Ja. Wat dat betreft heb ik, uh, zitten de medewerkers zitten eigenlijk allemaal strategisch. Dus, uh, <lacht> dat is heel mooi meegenomen. Ja, ja. dat is heel ja. mooi meegenomen. Ja, als het Zandvoort is, dan, uh, ik, dan hoef ik zelf niet te rijden. Want dat, dat red ik nooit in de tijd dat nee. dat Teto doet. Nee, dat zit er al natuurlijk. We, en, hebben uh, de, we hebben hier dus eigenlijk twee duingebieden. kennen we duinen, op ons Nationaal Park uh, Zuid-Kennemeland. Ja. Ja. En we hebben de Waterlijn is er een gebied aan te geven waar ze het meest uh, overlast veroorzaken? Of gaat het. Uh, het uh... Kwame verkeersveiligheid ja. Ja. is dat zonder meer de hangt ze weg. Ja, dat is het, uh, dat is het, uh, het hele terrein van. Uh, dat zijn dus Kijk, de. de ja, bij, bij Van der Peet op wel, want wij dan lopen er uh, in de winterperiode Ja, rond, uh, ja we hebben uh, nou Ze, ze liggen er gewoon lekker te liggen. Ja. Je kan eigenlijk zeggen, dat, laat ik het zo zeggen. Het hele natuurgebied tussen uh, Zandvoort en Noordwijk. Noordwijk, ja. ja. De redactie heeft ook geprobeerd iemand van Waternet hier te krijgen. Want uh, ja, het is dus hun gebied. Maar Waternet uh, doet er momenteel zwijgen toe. Ook de provincie is uitgenodigd. Maar de provincie wil wel het een en ander komen vertellen. Maar dat zal dan wat later in het jaar zijn. Omdat er, ze eerst uh, willen afwachten wat de resultaten zijn van de maatregelen die mogelijk getroffen gaan worden. Ik zeg het allemaal heel voorzichtig. Maar wat zou er eigenlijk nu moeten gebeuren? Ja, het blijft stil. Nou, qua, qua, qua verkeersveiligheid, aan, aanpassing van de snelheid. Nou, dat is natuurlijk een moeilijk punt. Uh, borden zijn al geplaatst door de gemeente Zandvoort en omliggende gemeenten. Wildspiegels. En de middenberm bijvoorbeeld in de, op, de, op de zeeweg. Ja, ja dat is, dat is een, een levensgevaarlijke Daar is dekking. Ze trekken van de ene kant van de weg naar de middenberm toe. En je rijdt er langs, ze staan in de middenberm, ze doen één stap en ze staan voor je auto. Ja. Een, een NZH-bus had er van, van jaar. Die drie tegelijk te pakken. Dat was een groep van twaalf. Maar voordat die man zijn rem had gevonden, had hij er al drie te pakken, want ze ja. staan twee meter voor de bus. Ja. Maar kom je dan niet bij, uh, en dan wil, daar hebben we het al vaak zat gehad hier ook, ook met, uh, met Gerard, over de, de boswachter, over die populatie te spreken? Ja, maar... Ik begrijp het beschermen. Het zijn prachtige mooie dieren. En ik ben me rot geschrokken op de weg, Omdat het een heel nauwe weg is en dat bij springt gewoon voor je auto. Dat kan niet anders. Maar zijn er dan niet gewoon te veel herten? Ja, dat is de vraag. Persoonlijk heb ik mijn vraagtekens bij de manier van tellen in de Amsterdamse Waterleiding. Daar is geen duidelijkheid over. En als je dan de tellingen hoort van de laatste jaren, dat ligt rond de duizend. Als ik ga tellen ik stap bij uh, het Pannenkoekhuis, hier bij, uh, tegenovernieuw ik kom erin... en ja. ik loop uh, hier langs Zandvoort richting Naagstand en ik tel daar over de 190 herten... dan heb ik nog geen tiende van het Waterlijnduin en zij komen op een uh, geschatting uh, van een, ruim 1000 herten. Heb ik daar mijn vraagtekens ja. bij. En als ik, als ik nu naar het Vliegersmonument ga, het is nu hoogbronst... Ja. Dus weinig last van de herten, want ze hebben nu wat anders dan. Ja. Ze, hebben, ze, hebben, anders ze hebben wat anders ja. te doen? Ze hebben wat anders te doen. Het is een schitterend Het is een geweldig oh, het gezicht. Het is maar, indrukwekkend. Daar lopen er nu op het ogenblik. dat zijn al die bokken die, die hebben een bronsplaat. Daar lopen ook nog een 600 of 700 uh, vrouwelijke stuks bij. Dat is op één, één punt. Op nou, zo spot, heb ja, je 10 dan... of 12 van die plaatsen in Duin. Dan kom je dus op het punt. Jullie doen iets wat, wat heel nobel is, want je, je, je probeert het zo niks mogelijk af te handelen. Ja. En je, je zegt zelf al hoeveel meldingen je hebt. Het is, eigenlijk is het niet meer normaal, want je bent elke dag ermee bezig. Ja, Moet dat... je dan niet in die waardelijn eens zelf eens gaan kijken? Van jongens, we hebben er gewoon te veel. Ja, en dan dat... maatregelen nemen. Ja, maar dat is de verantwoording van Amsterdam, de gemeente Amsterdam. En die is heel terughoudend. Ja, dat, dat, dat begrijp ik zo, maar nou zijn jullie er. Ja. En dan komt er misschien nog een groep. Want het wordt alleen maar meer. Ja, toch? Die verwachting zit er wel in. Ja, ja die verwachting zit er in. Ja. Dus ja, ik wil daar toch eens uh, iets over horen. Hoe, hoe kan je dat dan oplossen? Je kan niet alleen maar steeds meer mensen aannemen die uh, helpen met, met, met uh, gebroken beentjes. Nou, ja, het hele gebied afrasteren, maar dan, dat is. Ja, die hooghekken, dat is natuurlijk ook een keer op. Nou, dan, maar dat is juridisch, is dat natuurlijk een heet hangijzer. Want als je het hele gebied rondom afrastert, ja. dan is het geen wild meer, dan is het gehouden wild. En dan, dan, heb je, dan ben je aansprakelijk. Maar zolang er nog een opening is. ...is het wild. En dan ben je niet aansprakelijk... ...want het wild is van iedereen. Dan ga ik naar, ga ik naar de bijzondere wet. Is dat, is dat, het wild is van niemand. Of van niemand, ja. Nee, helemaal, maar als je het gaat afrosteren... ...dan is het Zij van helemaal. de Ja, dan, dan, dan, het is een Zou dat soort. zitten? Soort, een soort, ja, ik, ik zie het als een soort uh, eigendomshandeling. Als ik dat stuk helemaal in de hekken ga zetten... Ja. Ja, dan, dan, ...dan is het mijn wild. Maar het is wel... ...mijn grond. Ja. Op het ogenblik. Toch? Ja. Het is uh, mijn grond, het is grond van de gemeente. Ja, ja, bedoel ik. ja. Zou dat erachter zitten? Ik weet het niet. Daar kan Ik ook geen uitspraak over. Nee, nee, nee. nee, nee dat niet. willen we ook niet. Het is eh. niet de bedoeling om ergens een zwarte piet neer te leggen. Nee, Want, maar het is wel de bedoeling om er een oplossing voor te zoeken. Ja. En een ja. oplossing zoeken is niet her te vangen met gebroken pootjes. Nee. Dat is noodlijden nee, dat is, uh, dit is, nou, dat is. Dat, ah, doen, dat, wij. Is het. dat ja. doen wij. Dat ja. doen wij. Dat doen jullie. Want een hoop mensen denken dat wij jagen. Het, dit hebt niets met jacht. Maken. Helemaal niets. Bij, dus, het is helpen van gebonden dieren. We dat doen, het doen, het meeste, we doen dit niet, niet voor ons plezier. Uh, we nemen ze mee, ze gaan achter in de auto en ze gaan naar uh, publieke werken toe, naar de gemeente toe. En dan gaan ze in de destructiebak en dan worden ze opgehaald door rendak ja. en uh, die voert zelf en die vernietigers. Ja, maar dat, uh, dat is zo, want je kan er nergens anders mee naartoe, toch? Nee, maar ik wil, ook, uh, ik wil ook omdat we natuurlijk, uh, je bent toch met een, uh, een klein beetje integriteit, je probeert het mm -hmm. zo integer mogelijk te doen en zo netjes mogelijk te doen en ik wil nergens naartoe de indruk wekken dat wij er op de een of andere manier nog beter van worden. Het dus uit. je, je uit. zou maar denken het is, dat is, mensen jullie bezig zien en denken van nou die eten vanavond uh, reepbouw. Ja, ja, dat, dat, dat, van, dat, dat nou, wordt gedacht. Dat wordt, dat dat wordt gedacht, gedacht ja. Ja. ja. Dat kan je ja. dus gelijk ontkrachten met dat spuitje, want ja. dan mag je hem niet meer eten. Dat is, is zonder. maar ook als, als, maar dat wij, weten mensen. als wij dan ook zijn om, om hem af te schieten. Mm -hmm. We zijn ook allemaal, hebben we de opleiding, uh, opleidingen moeten doen. Uh, ik moet volgende maand examen doen, heb ik net gedaan. De opleiding Rewild, we doen er alles aan. Uh, ja. We zijn alle, bij, allemaal gekwalificeerd persoon, dus we mogen ook het wild keuren. Dat is allemaal liefdewerk uit papier, dat ja. doen we allemaal zelf. We krijgen er onze patronen, we krijgen er geen kilometer voor vergoed. Het is allemaal liefdewerk uit papier. Maar we doen het met plezier, want wij doen dit liever als Langs nou. langskomen rijden en dan legt een hert met drie ja. gebroken poten die 21 twintig dagen erover doet om te sterven. Ja. Ik, ik begrijp de uitdrukking, uh, jij ziet dat te lachen, ik doe het met plezier. Ik begrijp de uitdrukking, ja. maar je doet het omdat het gewoon keihard nodig is in dit ja. gebied. Ja. Toch? Ja. Een het, het uh, nou, hert ligt, het ligt echt te grillen van de pijn. En ja. ja, dat is geen, uh, het is geen leuk gehoor. En, en dan, ik proef je er een beetje uit, dan zijn er nog steeds mensen die. de toeschouwers die je net benoemde, die, die denken dat jij dat mee naar huis neemt en uh, opeens. Ja. ja, maar dat, is, dat, zie je, dat zie je door het hele land heen natuurlijk. Je ja, hebt altijd in het voorjaar natuurlijk, dan, dan vinden de mensen die vinden zo'n klein armzielig reetje. Wat, langs, ja. wat daar in het bos ligt, helemaal alleen verlaten. Nou, zijn moeder is binnen 100 meter in de buurt hoor. En die weet echt wat het wezen is, dus blijf er alsjeblieft vanaf. Maar zo is Nederland. Dat is uh, onwetendheid. Ja. Zo is Nederland, maar. Uh, als het jachtseizoen gaat beginnen, rond midden, midden oktober, dan kan de polier die kan het niet aanslepen. Nee. Zijn we dat te ik... dierlief in Nederland geworden? Zijn we? Te dierlief, dat we alles maar willen aaien en, uh, en uh, willen bekijken. Nou, ik denk, ik, persoonlijk denk ik dat een aantal mensen, dat een heleboel uh, dieren uh, worden gelijkgesteld aan mensen. Mm -hmm. En dat uh, het, het, het blijft een beest. En een mens met een gebroken been, daar ga je mee naar het ziekenhuis. en, en Dat laat je, je zetten, je en dat laat je repareren en dat is uh, oké. Okay. Maar een dier wat altijd in het wild geleefd heeft, wat, wat zwaar gewond raakt en wat geen mensen gewend is en geen gevangenschap gewend is en niet gewend is om in gevangenschap te vreten, die doe je geen, eigenlijk geen groter plezier, dan kom ik weer op het plezier bij Ted terecht, om gewoon uit zijn lijden te ja. Ja. Want dat heelt niet. Nou is het zo dat... Uh... ...waarschijnlijk de populatie in het waterleidinggebied te groot is. Hebben jullie enig idee of dat ecoduct waar ze zo druk over maken... ...of dat enige oplossing zal bieden dat de hechten dus via een veilige weg naar de andere kant kunnen? Ja, daar wordt nog steeds over gesproken dat het, uh, dat het ecoduct er gaat komen. Maar ja, dan zeg ik van als je een ecoduct gaat maken vanaf de waterleiding naar uh, het, het middengebied... zeg maar, ...maak hem dan ook gelijk over de, over de zeeweg... Als je dan toch praat over het Nationaal Natuurpark Zuid-Kennemerland. Verbindt de stukken dan met elkaar? Ja, ja. Ja, want ik, uh, maar nogmaals, het, het zal geen oplossing bieden aan. Nee. Het zal er wel toe bijdragen dat uh, het aantal overlastgevallen en dat dat, uh, aanrijdingen in en incidenten. Dat dat zal verminderen. Ja. Maar het biedt het geen oplossing. Het lost het niet op. Nee, het lost nee. het niet op. En het zijn allemaal mannelijke dieren die allemaal nieuwe territoria zoeken. Want het is niet alleen nee, het is... voedsel, het is nieuwe territoria zoeken. Nee. En hoe meer mannetjes, hoe groter je trein moet zijn. En uh, ik heb hier toeval een cirkeltje getekend en ik heb het ook bij de, de stichting neergelegd. Als je dat ecoduct maakt, dat het tussengebied is maar zo klein dat je, denk ik, meldingen krijgt van de trein. Gegarandeerd. al? Heb je al? Die zijn er al, ja. Oké. Okay. Spoorlui, dus... Zandvoort, Bloemendaal, Zandvoort Overveen, ja? daar wordt aangereden, Daar worden herten aangereden en de. Sporlui vanaf Heemsteen Aardehout richting Leiden is, ook al. Uh, ook al. worden ook ja. al erg aangereden. Dat moet dan wel helemaal uh, triest zijn als je daar uh, naartoe moet. Ze, uh, ja, ah, die zijn ze meestal al gelukkig dood. Ja. Ja, ja. Meestal, ja. Meestal dood. ja, Dat klinkt een beetje cru gelukkig. Maar... Ja, in, in, in, in jouw optiek, in jullie optiek is dat ja. zo, want anders ja. zal jij het moeten doen. Ja. Dus in, in, in dat geval is het voor het beest misschien beter dat hij in één keer ja. klaar is. Maar voor ons is uh, een van de moeilijkste dingen, is uh, als, je, als je ter plekke komt en er, er is publiek bij, het plaatje emotie. Ja. ja, dat is duidelijk. Dat is ontzettend moeilijk, want je moet heel voorzichtig zijn. En je moet de mensen goed voorbereiden, maar ja, prioriteit is dat dieruitzijlijnen dier, helpen. Ja, precies. Dus dan ga je eerst dat doen en dan ga je met de mensen praten, maar dan, dat is nog wel eens moeilijk. hard. wel eens klappen? Nee, nog nooit. Nee, nog nee, de escalatie gaan we absoluut niet opzoeken. Die gaan we altijd uit de weg. En uh, er is altijd. Nee, de weet. meldkamer is er altijd bij, is er altijd politie bij. Wat ik al zei, 9 van de 10 mensen rijden door. dus uh, ja. Je komt altijd naar aanleiding ja. van een melding van een burger die bij de meldkamer terechtkomt en dan uh, via de meldkamer bij mij terechtkomt. Ja. Dus je staat meestal met, uh, met twee of drie mensen: politiepersoneel en dat uh, zit. Mm. Dan heb je, maar mijn laatste vraag, dan heb je dus begrip en onbegrip als er ja. veel publiek is. Ja, ja oké. Okay. Nou, ik hoop dat mensen wat meer begrip op uh, kunnen brengen voor jullie uh, uh, toch wel goede werk. Al, inderdaad, met plezier mag je dat. Uh, is een moeilijk woord. Het moet gewoon gebeuren. Dieren uit hun lijden helpen. En ik vind het bijzonder uh, goed dat jullie dat doen. Helemaal omdat ik zie hoeveel meldingen er zijn. Het is eigenlijk erg overdadig. En soms moet je er drie keer per nacht uit, hoor. Ja, nou, dat, ja, dat is dan maar zo, helaas. Ja. Ik dank jullie voor je komst Graag gedaan, Graag gedaan. Dit was uh, dan ook morgen antwoord van zaterdag 9 oktober Juist, techniek werd verzorgd door Haldeman Redactie En koffieschenkerij was in handen van Yvonne Roosendaal De presentatie Ben Zonneveld Tom Hendricks Het is prachtig weer buitengezegd Trek erop uit, blijf van de herten af Ga kijken Ga kijken naar de herten, ja precies bij het. Uh, Blijf eraf zeg ik Maar ga nu kijken bij het Vliegersmonument Oké okay. Dankjewel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 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het kabinet Rutte aan het constituerend beraad... de oprichtingsvergadering van het kabinet. In die vergadering binden de ministers zich formeel aan het regeerakkoord... en maken ze afspraken over de verdeling van taken en geld. Ook spreken de ministers af hoe de vervanging wordt geregeld... bij ziekte of afwezigheid. De vergadering wordt formeel geleid door de formateur. Het regeerakkoord wordt niet meer besproken. Om kwart over één vanmiddag verschijnt het kabinet Rutte... met koningin Beatrix op het bordes van Paleishuis ten Bos. Later vanmiddag geeft Rutte zijn eerste persconferentie als premier. De meeste Kamerleden laten zich niet betalen voor nevenfuncties. Ook maken de meesten geen dienstreisjes, blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de Tweede Kamer. De VVD'er Willy Broord van Beek heeft de best betaalde bijbaan buiten de politiek. Hij verdient als voorzitter van de Raad van Toezicht van een ziekenhuis 13.500 euro. Zijn fractievoorzitter Blok verdient 10.000 euro als commissaris bij de Scholtensgroep. Aankomend premier Rutte stond onbezoldigd voor de klas op een VMBO-school in Den Haag. En een aantal PVV'ers verdient zo'n 20 à 30.000 euro als gemeenteraadslid. De meeste Kamerleden hebben onbetaalde bijbanen. André Rauwvoet en Arie Slot van de Slop van de ChristenUnie hebben er meer dan 10. De gezondheidstoestand van de meeste mijnwerkers die in Chili zijn gered is veel beter dan verwacht, zegt de Chileense minister van Volksgezondheid. Wel hebben sommige infecties in de mond- en oogproblemen. De 33 kompels hebben 69 dagen in het donker onder de grond vastgezeten. Afgelopen nacht werd de laatste mijnwerker.